Drie uur, welkom bij 2 uur van Zandvoort op zaterdag, live op locatie. Wat willen we, namelijk weer, zullen ik op ons boel en het gaat helemaal goed. En die overt die begint zowaar al te verkleuren. Voor Zandvoort en de regio. Joh, ja. wat zie je er goed uit, Albert. Mooi rood wat zie je, is, je er goed mooi uit. Mooi rood is niet lelijk, maar dit, die kleur dit had ik al. Hè. Ik bedoel, Dus twee oh, dagen okay. op zee en je hebt dit, dit lekkere kleurtje. Maar dit komt er nog goed bij. Nou, ik sta inmiddels ook in de zon, dus uh, ik ben helemaal gelukkig. Wat gaan we in de tweede uur doen? Ja, we hebben natuurlijk uh, zoals uh, gepland om half vier uh, de evenementenagenda. En rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van de Circus Zandvoort. Rond de klok van kwart voor vijf, uiteraard het gedicht van de week. En echt luisteraars, het is een aanrader deze week, want het is een uh, ingezonden stuk en uh, recht uit het hart. Dus luistert u naar het gedicht van de week om kwart voor vijf. We hebben natuurlijk, kijken we nog even natuurlijk vooruit naar Classic Concerts morgen. Dat hebben ze vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort ook al gedaan. Maar wij attenderen u daar ook nog even op. En we hebben natuurlijk het laatste uur nog veel, veel sportnieuws. En nog steeds uh, de brilstand bij SV Zandvoort tegen Jong Hercules, 0-0. Ja. Dus straks weer over naar Joop. Dus uh, nee, genoeg nieuws en genoeg muziek. Over twee platen gaan we weer snel over naar Joop van SNS Die voor ons vandaag in Beverwijk aanwezig is. Eerst gaan we Spanje uitdraaien. Ook zo'n lekkere zomerse zonnige plaats. Hier is Komi.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 Zometeen heb ik nog echte zonnebrilwaardig ook. Want alles uh, kreut uh, zo dadelijk allemaal niet meer zien. Maar goed, daar verzinnen we wel een oplossing voor. Jorge, hoorde Cici en Finally Vanuit de volstromen terras aan de Houtestraat. En we gaan weer snel over naar Jap in Beverwijk. Ook lekker zonnig daar Joop, of niet? Jazeker. Alleen een verschrikkelijk dun windje zit hier min of meer op een ja, open vlakte. En dan is het windje toch wel erg dun eigenlijk hoor. Dan is het is toch wel fris. Maar zonnetje schijnt, een vlekkeloze hemel... Prachtig mooi. Lekker om te voetballen en dat gebeurt dan ook. Alhoewel, ja, het is voetbal, maar niet van een bepaald hoog niveau. Soms is het toch sterker dan uh, de Jong Hercules. Dat had ik al eerder gezegd, maar dat begint zich steeds meer de, de goede vorm aan te nemen. Dat is steeds meer op het doel. Eén kans hebben we gehad. Een prachtig schot van Michael Kuil. Die kon kappen en uithalen. En dus de keeper moest hem los halen. Kon Nijsjeberg er net niet bij komen om die bal over die heen te schuiven. En dat was de enige, tot nu toe eerste kans die, die in de hele wedstrijd, überhaupt geweest is. Hoewel nu al jong is. bij het uh, Strasse van mooi de vet is. En je uh, probeert natuurlijk uh, om die stand om te buigen. Er komt een mooie voorzit, maar uh, simpel gepakt, Door de vet. Meteen getransporteerd richting Michael Keil en, Sch en M M Michel Daan. Maar het is, uh, ja, de standwoord die kan overnemen. Patrick van der Oort op de rechterkant. We gaat aan de rush beginnen. En hij gaat kijken of hij niet wel, of daar iemand voor staat eigenlijk. En dan gaat hij bal komen. Richting, even kijken. Kuil, die kan er niet bij komen. Berg kan er niet bij komen. Wordt weggekopt door een verdediging van jong Hercules. Maar in de voeten van Max Aardewerk. Aardewerk, nou, Stijn Stoppelaar, Die net een prachtig mooie heup erop kreeg uh, aangemeten van een van de spelers van Jong Herkeles. En nou, daar had je zomaar wereldkampioen mee kunnen worden. Maar de scheidsrechter apprecieerde dat niet. Die vond het meer judo dan voetbal en de gele kaart was voor Jong Herkeles. Nog steeds Sandvoort, een balbezit. Michael Keil, Die is aan het draaien daar. En nog een keer draaien. En dan gaat hij voorzitten. Een goede voorzet, jammer. Neemt hij hoog genoeg om Patrick van der Oort in staat te stellen om die bal te gaan koppen. Maar gaat hij een been van de verdediger van Jong Herkeles over de zijlijn. En Kuil mag gaan gooien. En dat is dan ter hoogte van het 16 meter gebied. Aan de andere kant is dus van het veld. Uh, Kyle naar, naar zo'n berg. berg laat die bal lopen. Gaat via de voet van een verdediger over de achtlijn. Nee, net niet. Hij kan het binnenhouden. En Hercules kan proberen iets te gaan doen wat, wat gaat gelijk op een aanval. Maar dat gaat allemaal veel te traag. Moet over veld beschrijven. Hij Gaat terug naar de keeper zelfs. Die moet heel goed, uh, goed ingrijpen om de Haan van zich af te houden. En dat doet hij dan ook. Nu, Johnny Keur naar de rechterkant. Daar loopt in principe uh, Guiracol, maar die kan er niet bij komen. Ja, Hercules kan het gaan overnemen. Hercules nog steeds in balbezit daar. Er wordt over te veel schijven nogmaals gespeeld. Om... Ze zijn nog niet eens over die middenlijn. Ze, ze hebben toch eigenlijk al een seconde 15 balbezit en wordt weer teruggespeeld. En Weer uh, breed spelen. Uh, Zandvoort zet derhalve dus druk op uh, die bal. Uh, daardoor kan uh, Hercules die bal moeilijk kwijtraken. En is het dan Gira Cole. Maar Dat is een hele slechte bal van Col. Je schiet die eigenlijk min of meer in het niet waar uh, hij had verwacht dat Michael Kuil zou komen. Maar Kyle die was niet snel genoeg om erbij te komen en Hercules kan het weer overnemen. Nog steeds op eigen geld. Nu zijn ze eindelijk op de helft van Zandvoort. Dat heeft even geduurd. Wordt breed gelegd. Uh, nog een keer uh, kappen en dan gaat daar iemand schieten. Let op, je al 15, 20, uh, nou meer, het is dus ver buiten de 15 meter, het zeg maar een meter of 18, 19 en die gaat dan ook ver ook het doel van Boy de Fit die heel rustig aan die bal gaat ophalen en zometeen weer in het spel gaat brengen. Ik, heb, uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen horloge om, ik weet dus niet in welke minuten spelen, want dat zie ik dan op mijn uh, telefoon en die heb ik nu in mijn hand aan hoor. Dus we zijn in ieder geval nu nog bezig met die ESL. stad is 7-0-0 bij uh, Hercules, jong Hercules tegen Zandvoort. En straks komen we terug bij Joop van uiteraard voor het vervolg van deze wedstrijd. Wil je radio komen kijken? Iedereen is van harte welkom, Albert-Jan. In de Halterstraat, waar het steeds drukker wordt hier. Gezellig op terras. In het zonnetje komt er steeds beter door, dus uh, sfeer genoeg. Tot aan 5 uur zitten we hier bij Café 4. 4. Ja, ik <laughs> <Hey>, dat het <raad. middels>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 Of op zaterdag hoorde je de show van Lily Allen en Fuck You. Nee, ik had het niet tegen jullie luisteraars. Nee, nee. Gewoon tegen mijn collega Albertan. Ah, oh, nee, nou, Dank u wel. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo ben ik niet. Goed, het is nee. uh, vijf minuten voor half vier geworden. Als je radio wil komen kijken, we zitten vanmiddag aan de Haltestraat, Lekker in het zonnetje. En iedereen vraagt, waar staat die zende dan? zullen hem toch niet willen stelen hè? Die vinden ze toch niet. Dat is zo'n nee, klein nee, dat, zendertje. Dat is waar, dat is waar. Die staat mooi gestopt. Als, als je maar laat staan, Walter. Als je maar laat staan. <laughs> Goed, uh, Classic Concerts, luisteraars. Ja, want morgen zal de jonge pianiste Julia Helena, 25 lentes jong, een concert in de reeks Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts verzorgen. Met deze pianiste haalt Classic Concerts een bijzondere muzika naar Zandvoort. Want zij weet met haar pu publieksgericht optreden en uitgekiende programmakeuze binnen de kortst mogelijke keren haar toeorders aan haar voeten te krijgen. Het programma bestaat louter uit mooie werken van voornamelijk de grote klassieke componisten. Met een knipoog naar de jazz. Ze opent met de fraaie arabesk van Schumann en neemt vervolgens haar toehoorders via een sfeerstuk van Tchaikovsky mee naar de wereld van Chopin. Dit concert in de protestantse kerk begint om drie uur. De deuren gaan om half drie open en de entree bedraagt vijf euro's. Nou zo dadelijk horen we van albert -Jan wat we allemaal de komende dagen kunnen gaan doen. En dat is best wel fel hier, hè? Hele lijst is op. altijd wat te doen in Zandvoort. Zandvoort bruist. Zo duidelijk horen we dat rond half vier bij CWM. Normaal gesproken ben ik degene die dit soort water draait. Maar vandaag ook Albert Javos. Het was zich helemaal aan. Uit de nood hoor. hoor. Over twee weken heb ik de computer weer bij de hand. Ja, oké. Dus twee weken zal ik me aan jou aanpassen. We staan vandaag op locatie. Doen we niet zomaar. Nee, het is een testuitzending voor volgende week. Want we hebben volgende week de 30 van Sanford. En die gaan we live verslaan voor jullie. Heel toch? Het is half vier geworden. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En dat betekent tijd voor de evenementagenda. Ja, en dat is, uh, dit, het eerste evenement is gisteren al begonnen. En dat uh, is onder het motto van weg met de winterweekend. Het is een proeverij van winterkostlekkernijen En daarvoor moet u naar Café Koper. En dat is van 6 tot 10 uur s'avonds. Dus weg met de winterweekend. Hebt u dat gevoel ook? Heerlijke proeverij van winterkostlekkernijen. Café Koper van 6 tot 10. Ja. En dan uh, is er vandaag een Disco Forever feest uh, van Riche, een Famous 25 Plus Party in Riche aan zee. En dat begint om half negen en dat duurt tot half twee vannacht. Ik zei het al, Classic Concerts met, Ju met Julia Helena, Protestantse morgen om drie uur. En er is een uh, expositie in Galerie en Kunsthandel Artatara. Ar tot en met 17 april. En dat is onder het mond van, of onder de logo van Fascinatie. Expositie in Galerij en Kunsthandel Artatara tot en met 17 april. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. Genoeg te doen hier in Zandvoort. En daar houden wij van. We hebben zin in Zandvoort. Dus in Beverwijk. 0-0 is ze daar. Maar Sv Salvoort 4, 3 voetballen vandaag ook. En die en? spelen tegen WVHEDW. WVHEDW en dan het 12e team daarvan. En waar staat dat voor? En uh, Jeutje. Dat is een leuke leuk rebusvraag. Nou, ik heb geen idee moet ik eerlijk nou, zeggen. Zoek hem op. Goed tussenstand. Daar is een 1-0 achterstand voor Sv Salvoort helaas. En die zijn toch veel sterker. Nou, dan moet het in de tweede helft gewoon goed gaan komen. Een uh, zonnig terras aan de Altenstraat, oh, is in zondag op zaterdag met juist de Doobie Brothers, The Long Train Running. Albertjean? Ja, uh, ik heb hartstikke een mooi artikel gelezen in de Zandvoortse Korant en dat is een uh, begin van iets geweldigs denk ik. Want er is een nieuwe stichting en die gaat de, de, de muziekfestivals organiseren. Mooi, Weet mooi je mooi initiatief. We hadden jarenlang erg veel uh, ja, activiteiten en festiviteiten en die werden goed bezocht, maar op een gegeven moment kwam er toch een beetje de klat in. Maar nu de Zomerse festivals die de stichting ZEP jarenlang organiseerde, ...worden vanaf dit seizoen georganiseerd door de stichting Muziekfestivals Zandvoort. Deze nieuwe stichting is een samenwerking van 28 horeca-exploitanten. Geweldig jongens, allemaal door één deur, helemaal goed. En dus niet meer zoals voorheen van maar vier deelnemers die ook alle risico's droegen. Er wordt een nieuwe, frisse start gemaakt waarmee er afscheid wordt genomen van het verleden. De muziekfestivals zullen weer de hoogstaande, onderscheidende en jaarlijks terugkerende evenementen worden... De vermindende animo voor de festivals van de afgelopen paar jaar is omgebogen in nieuw elan. Komende zomer worden er vier festivals georganiseerd. Pen en papier bij de hand. Op 18 juni het Midsomernachtfestival. 23 juli het Tropicana Festival. Van 5 tot en met 7 augustus vindt natuurlijk de Jazz Behind the Beach plaats. En het laatste festival is op 13 augustus en gaat Dancing in the Streets heten. Er komen vijf podia, met bij elk podium een verkooppunt voor drankjes. De podia staan op de volgende locaties. Het Dorpsplein, voor Jank Saloon, het Kerkplein, Gasthuisplein en midden in de Halterstraat naast Café Neuf en aan het einde van de Halterstraat. Mochten er ondernemers zijn die na dit gehoord te hebben, die dit ook aanspreekt, dan kunnen zij zich aanmelden als lid van de stichting Muziekfestivals en het Zandvoort. En dat kunnen ze doen via Ron Brouwer, u kent hem wel, van Laurel Hardy. Telefoon 06-22-06-7661. Dat ging te snel. 06... 22067661 veel te snel of e-mail info abestadtje laddoenhardy.nl Info, apenstaatje, Maar het is geweldig, hè? 28 K ondernemers Helemaal goed, we moeten het met z'n allen doen. Het was allemaal versnipperd en uh, het was allemaal, lag allemaal een beetje op zijn kont om het zomaar te zeggen. Maar nieuw elan, 28 k ondernemers samen door één deur. Geweldig initiatief. Eens even kijken naar de sms-dienst. Ja. ja. hoe ver het is. Vertel. 55 minuut, Zandvoort 4 tegen WVHDW. Ja. 1-1 door Alex Verhoeven. Prima Plastisch. aanval. Nou, helemaal goed. Die staan weer gelijk. Dus even kijken, en dan gaan we door. Want de 58ste minuut die kwam er ook aan. <laughs> oh. 2-1. Ja, ze staan uh, 2-1 voor. Nou, weer Alex super. Verhoeven. Helemaal goed. En uh, Ian Bekelaar heeft ook uh, aan, uh, aan de goal meegewerkt. Dat dus moeten we dan ook dan even. wordt vanmiddag helemaal druk, druk he? in Café 4 natuurlijk. Zo, dat dacht ik ook gewoon. Uh, we gaan lekker feesten. We gaan he? feesten. We hebben zin in zo we hebben zin in muziek, we hebben zin in CFM en we hebben zin in de zon. En wij hebben alles vandaag. Heerlijk.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 Salfitse Radio hoor, de serie van Dat was uh, Afrika. Het is tijd voor de bioscoop beginnen met Albert Joffos. Albert Hutt. Ja, en dan hebben we het over het bioscoopprogramma van Cinema Circus Zandvoort. En wel Spelweek 12. En die duurt van 17 tot en met 23 maart 2011. Allereerst Gnomio en Juliet. Alle leeftijden film. Een animatiefilm over het meest besproken liefdesverhaal uit de geschiedenis. Maar dan met Tuinkabouters. Zaterdag, zondag en woensdag om half twee. En nu Rango. is zes jaar en ouder. Uh, het is een, ook Nederlands gesproken, het is een animatiefilm van The Pirates of the Caribbean, regisseur Gore Verbinski. Over een chameleon die met een identiteitscrisis. Nou, je zal maar hebben als chameleon. <laughs> uh, dat is dus, even kijken op zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. En natuurlijk, ja, daar is die hoor: de Gooise Vrouwen. Uh, een film uh, naar de succesvolle serie Goose Vrouwen met Linda de Mol als Cheryl. Donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om 7 uur. Vrijdags om 8 uur. En donderdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag en woensdag om half 10. Dus heel even simpel gezegd: elke avond twee uitzendingen. Eén vertoning om 7 uur en één om half 10. Ja, reserveren is uh, van tevoren wel gewenst. Is wel want is wel Het is ja. super druk, Super, super druk, juist. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Filmclub Simon van Kolm en daar draait Winter's Bone. Om te voorkomen dat hun huis in het ruige Ozark-berggebied niet in beslag wordt genomen, gaat een 17-jarig meisje op zoek naar haar criminele vader. En dat is dus uiteraard woensdagavond om half acht. Ging dit het snel? U kunt alles teruglezen op www.circusandvoort.nl. www.circusandvoort.nl, daar vind je het wel. Zo dadelijk gaan we naar jan voor het vervolg van de wedstrijd van vandaag. We spelen vandaag tegen Jong Hercules en dat doen we daar in Beverwijk.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 Ik en Simon en pak maar mijn hand op de Salfordse radio. Even een tussenstandje van Salford uh, 4, want die jongens gaan lekker naar, zeg. 3-1 op dit moment, 62 minuten gescoord door Harry Baars. Eens even kijken hoe het bij Salford 1 daar in Beverwijk uh, gaat. Snel over naar Joop Rest daarvoor. Joop. Ja, nou, Rob, daar gaat het een stukje minder, hoor. Dan die 3-1 daar bij het vierde. Uh, het is nog steeds 0-0, maar die eerste 10 minuten van de helft... Ja, Salford moet nog wakker worden, denk ik. Dus de, de staan met ze. Twintige, nou ja, 21 zelfs. Op de helft van Zand, want alleen de keeper van Jong Klaaij staat in zijn eigen veld. Zijn eigen helft. En uh, het is alleen maar druk op het doel van Boy de Vet. En die had zojuist een, een hondbaarlijke redding nodig om die bal met zijn doel te houden. En dat gelukte hem ook, gelukkig. Op dit moment uh, wordt Stijn Stoppelaar uh, van het veld af ge gehaald, ge gestompeld, ge geholpen. Hij is geblesseerd geraakt. Hij is toch al behoorlijk uh, blessuregevoelig. En nu krijg je weer een tik en het is de einde oefening. En dan moet uh, Keur voor de eerste keer deze wedstrijd gaan wisselen. En dan gaat dan zometeen... Ik denk, even kijken, Peter Koper. Ja, Petri Koper is in het veld gekomen. Uh, je zou in eerste instantie denken misschien aan Maurice Mol, maar Mol die, uh, die, die had ik eigenlijk al gemist. Die kom ik in de rust tegen. Ik zeg, wat heb jij nou weer gedaan? En zei, oh, ik ben geschorst. Dat betekent dat hij zijn 60 uh, hele kaart heeft gekregen. En elke gele kaart die hij nu krijgt, uh, moet hij gewoon de volgende wedstrijd aan de kant zitten. Nou is het gelukkig niet zo gek veel meer te spelen, maar ja, het is toch een uh, gevoelig iets. En er zijn er nog een paar bij voor die op scherp staan, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Elke volgende de gele kaart is een schorsing. En dan zitten Pieter Keur weer met problemen om die op te kunnen lossen. Want de tweede, dat gaat ook niet altijd. denderend. hij heeft vandaag weer verloren van de reserve van de DW En dat is al een weken aan de gang dat ze uh, gewoon niet goed kunnen spelen. Omdat ze dus uh, wat spelers missen. Ze hebben ook blessures. En op dit moment is er zelfs een blessurebehandeling. ook bij ons op het veld hier. Uh, iemand van Jong Hercules wordt uh, uh, in de middencirkel met de wonden water weer omhoog geholpen. Of het tenminste lukt bij Stijn Stoppelen is dat dus niet gelukt. Uh, wat uh, natuurlijk erg jammer is. Want ik had al gezegd: het is een, in mijn ogen uh, de beste linkerverdediger die we op dit moment op de been hebben. Er is er nog eentje en dat is dan mijn eigen zoon. Maar die zit met een dikke enkel. Die heeft uh, met, tijdens zijn kop wel uh, kwam hij verkeerd terecht op de voet van zijn tegenstander en ging door zijn enkel heen. Nou, je wil niet zien hoe dat ding eruit ziet, maar die kan dus voorlopig ook niet spelen. Dus moet er dan weer teruggevallen worden op een Billy Visser... die de dag vandaag niet is. Geen idee waarom die niet is. Niemand heeft het mij kunnen vertellen. Goed die stond dan op die linker verdedigingsplaats. En die moet nu vervangen worden. En dat betekent dat, even kijken, ik denk dat uh, John Keur meer naar links zal gaan trekken en dat Boslemus meer naar het midden zal gaan, dat zal waarschijnlijk het gebeuren. Want Keur is ook uh, linksbenig en die kan dan zo'n bal langs die lijn transporteren. Goed, de bal is ondertussen weer in het spel gebracht en de keeper van Jong Herkeles mag hem gaan uitrollen. En dat doet hij naar zijn rechterverdediger uh, toe. Het wordt ingepaast daar op het middenveld, uh, wordt doorgespeeld. En daar is uiteindelijk zo'n tussen Max Aardewerk. Want die loopt te pingelen daar, die loopt te pliegelen. En je krijgt wel een inworp mee. Uh, Jong Herkeles is het daar niet mee eens, maar je kan het heel goed duidelijk zien... Uh, ...dat uh, de laatste uh, uh, die de bal aanraakte... ...een uh, speler van uh, Hercules was. Peter, uh, Patrick van der Oort gaat die bal ingooien. Richting Michael Kuyl. Want gaat er ver overheen. Maar Michael Kuyl tegengehouden. En via zijn voet gaat die bal over de zijlijn. Dus wel een soort diep op het terrein. Van... Oh, kijk nou. <laughs> nee, nou dat ja, gaat via Kuyl uit. Maar de scheidsrechter zegt niks. Zandvoort gaat gooien. Nou, dat mag dan nog een keertje gebeuren. Door uh, Michio Hermeno. Hermeno naar naar, naar, naar zijn berg. De berg kan er niet bij komen. Verrepeer... ...van Jong Hercules naar voren toe. Nou, dat nieuwe uh, aanvallen, wisselspeler... ...die wordt dan neergelegd door Misha Hermeno ...en die uh, krijgt dus een vrije schop mee zo'n beetje op de middellijn. Hercules, <coughs> dat uh, is aan het drukken. Dat heeft natuurlijk, ik heb het uitgelegd... ...die punten heel hard nodig... Uh, om uh, uit de degradatie uh, te komen. En probeert dus nu met alle macht om dat uh, via winst op Zandvoort te gaan doen. Maar dan moeten ze we wel anders gaan spelen, want dit was gewoon een puur slechte paas over de zijlijn. Zandvoort mag gaan gooien. Nou, Ik weet niet hoe laat het nu is, maar we zijn in ieder geval, Rob, dan kunnen jullie de rekening mee houden. Tien over half begonnen met die tweede helft. Dus het duurt nog wel even voordat we hier klaar zijn. Zandvoort 6-0-0 bij Jong Herkeles tegen SV Zandvoort. Joop, Joop, nog even snel een vraagje. Ja. Ik dacht dat de coach uh, vorige week rood had gekregen van SV Zandvoort. Ja, hij uh, die al twee weken geleden. Gekregen. Oh, twee weken geleden alweer. En is ah, daar... ik, ik, ik heb, ik heb geen, geen idee wat de sanctie is, want vorige week was het er ook en nu is het er ook weer een tweede keer op de bank. Oh, okay. Nu moet hij er wel twee hebben. Ik heb geen idee, ik weet niet hoe het werkt bij coaches, spelers, weet ik het wel. Oké, okay, bedankt. Ik hey, dankjewel eh, je wel, Straks komen we bij jou terug en dit was hem alweer, hè, tweede uur. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang live vanaf locatie Café 4 aan de Haltestraat. Iedereen is van harte welkom om even een kijkje te komen nemen. Het is heel gezellig hier. We ook een feestje bouwen tot aan 4 uur met Danny Hartman. Hier is Relight My Fire. Graag tot zometeen.